Vijf uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Bij een bevrijdingsactie van het Nederlandse marinevergad tromp... zijn twee Somalische piraten omgekomen. 16 andere piraten worden vastgehouden. De tromp kwam zaterdagochtend voor de Somalische kust in actie... om een Iraans visserschip te bevrijden. Volgens defensie openden de piraten het vuur op de tromp... en werd er teruggeschoten. Aan de Nederlandse kant vielen geen gewonden. Het gekaapse, gekaapte Iraanse schip werd door marinemensen bevrijd. Een Turks schip heeft zo'n 350 gewonde Libische opstandelingen opgehaald... uit Misrata en Benghazi. Misrata is de enige stad in het westen van Libië... die de opstandelingen in handen hebben. en Benghazi in het oosten van Libië is de basis van de opstandelingen. Doktoren aan boord van het schip zeggen dat veel van de 350 opstandelingen... zeer ernstig gewond zijn. Het schip brengt de gewonden naar Turkije, waar ze verder worden behandeld. In Jemen zijn door hard politieoptreden tegen demonstranten opnieuw honderden mensen gewond geraakt. In de stad Houdaida trokken enkele duizenden betogers op naar het presidentieel paleis... toen ze door ordertroepen werden beschoten met vuurwapens en traangas. Agenten in Burger gooiden met stenen. Volgens artsen in het lokale ziekenhuis raakten meer dan 400 betogers gewond. De demonstranten protesteerden tegen het politiegeweld van gisteren in Thaïs. Daarbij vielen twee doden. In twee vliegtuigen van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines zijn scheurtjes in de romp gevonden. Gebeurde bij extra inspecties van vliegtuigbouwer Boeing. 19 andere Boeing 737 van Southwest zijn ook onderzocht, maar daar zijn geen tekortkomingen gevonden. Southwest hield dit weekend zo'n 80 Boeings aan de grond vanwege de extra inspecties. Voor vandaag verwacht de maatschappij zo'n 175 annuleringen. Het weer, opklaringen en weinig wind. Overdag toenemende bewolking en in het oosten mogelijk een bui. Het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, nacht van het goede leven.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 Tot zover Dr. Bongo Brain, alias Nico Christiaanse. Welkom terug in het laatste uur van deze Goede Nacht. Het is tijd voor Jan en Track Tracers. Het platenhoekje van Jan en Goedemorgen. Om uh, wat voor reden dan ook, wil het nog wel eens voorkomen dat het ene popliedje in het andere popliedje opduikt. Als kwootje in de tekst of verwijzing naar wat dan ook. Ik heb een paar voorbeelden bij elkaar geharkt. Om te beginnen de hoe met You Better You Bet. Let maar eens op over welke collega-popsterren er gezongen wordt in dit lied. Het was uh, You Better, You Bet van uh, de Who. Ja, uh, over welke collega zong Piet Townsend? Ik zal het even laten horen. The sound old de sound dus van Old T-Rex. Uh, ja, heb ik vorige week ook al laten horen, T-Rex. Maar ik heb nu een alibi om het nog een keer te doen. Oh. all out like you were a bird, fly it all out like an eagle in a sunbeam, ride it all out like you were a bird, wear a tall hat like a Jew in the old days, wear a tall hat and a touch of gown, ride a white swan back, the people of a belting, wear your hair long, babe, you can't go wrong. A few spells and baby, there you go Take a black cat and sit you on your shoulder And in the morning you'll know all you know Tall hat like a druid in the old days Wear a tall hat and attach it down Right away swan like the people of A belt Where you hallowed We hebben het over uh, liedjes waarin andere liedjes of andere popsterren worden genoemd. Um, van Morrison, die kan er ook wat van. Die vraagt zich af wat er gebeurd is met PJ Proby. Dat is ook de titel van het lied: Whatever Happened to PJ Proby uit, uh, als ik het wel heb, 2002. To PJ Coleman, wonder can you fix it, Jim? Where well, the hell do you think it's Scott Walker? Memory is getting so bitter. Don't have no frame of reference no more, not even screaming, Lord Such. Fight him now, there's no waving, looting party. Nowadays, I guess there's not much. To relate to anymore Unless you wanna be mediocre Ain't nothing new Under the sun and the moon And the stars now, chum. I'm making my way down the highway Still got a monkey on my back Facing it head on And doing it my way Please can you cut me some slack You wanna be mediocre and nothing new under the sun, and the moon and the stars now show. Still making my way down the highway, still got a monkey on my back, facing head on and doing it my way. Please, can you cut me some slack? Saw a bus coming and I had to get on it I'm still trying to find my way back Whatever happened to all those dreams a while ago? Whatever happened way across the sea? Whatever happened to the way it's supposed to happen? And whatever happened to me? Ja, Whatever Happened to PJ Proby zong Van Morrison, Dat komt van zijn cd Down the Road, waarin hij zich ja, op een hele mooie manier afvraagt... hoe het nou verder met de moed terugblikkend op een uh, welbesteed leven. PJ Proby, kennelijk een, uh, een held van hem. Uh, nou, dat moeten we maar laten horen ook. Hold Me, uit de jaren zestig. PJ Proby. When near me, I feel so romantic. When you're far away, I'm always blue If you want me to remain romantic Here are all the things you'll have to do oh. P.J. Proby was dat. En uh, Hold Me, P.J. Proby, die werd genoemd in uh, het lied Whatever Happened to P.J. Proby van uh, Van Morrison. Overigens, uh, een beetje een rare vraag van Van, want uh, P.J. Proby bestaat nog steeds en zingt ook nog steeds. Dus uh, dat is makkelijk uit te zoeken. Overigens, uh, Van Morrison, die noemde ook uh, Lord Such in uh, zijn nummer, Screaming Lord Such. Was een uh, bijzondere artiest. Ik ga hem vanochtend niet laten horen. Want de man kon eigenlijk helemaal niet zingen. Um, die uh, manifesteerde zich uh, uh, door een enorme mooie theatrale act. Met allerlei toeters en bellen. En uh, hij heeft zich ook nog gemanifesteerd in de politiek. Ik geloof niet dat hij ooit één plekje in het lagerhuis heeft weten te bemachtigen. Maar hij heeft het wel geprobeerd. En dezezelfde Lord Sutch is ook nog een tijdje eigenaar geweest van een soort piratenradiozender op zee. Hij heeft uh, in de jaren tachtig een eind aan zijn leven gemaakt... omdat hij niet verder kon leven zonder zijn moeder... die kort daarvoor was uh, gestorven. Daar wou ik ook nog even kwijt, maar ik ga hem niet laten horen. Ik vind het uh, geen gehoor op dit uh, tijdstip van de dag. Ik realiseer me ook dat ik T-Rex heb laten horen zojuist, maar dat ik helemaal niet heb gezegd waarmee. Nou, dat was Ride a White Swan. Zo, dat hebben we dan ook afgehandeld. Nou, uh, het allerbekendste citaat van het ene popliedje in het andere is denk ik deze. Tja, Barry hij zit achter het stuur in Radar Love... turend over de oneindige snelweg en uh, hij denkt aan zijn liefje. En hij heeft de radio aanstaan en daar hoort hij die uh, bijna vergeten popsong... van Brenda Lee, Coming on Strong. Brenda Lee, Coming on Strong, dat klinkt zo. Tot volgende week. Ja, dank dank Jan Emaus. Ik geloof dat ik voor het allereerst dat uh, nummer van Brenda Lee hoor. Come on strong. Dan nou vind ik Radar Love toch lekkerder. <laughs> oké, okay, goed. Uh, we gaan naar de film. She uh, she visits me sometimes in dreams and het oké is okay. It's just with God. God had to take her. He needed another angel. He needed another angel. Why didn't he just make one? Another angel, I mean. He's God, after all. Why didn't he just make another angel? Hmm. I forget that he's not here sometimes, like maybe he's just hiding under the bed, he's gonna pop out like he used to do. He's trying to make things nice. You can't. All right? I'm sorry. Things aren't nice anymore. It feels like maybe I don't feel badly enough for you. Maybe I'm not feeling enough. Something's gotta change. I can't do this like this anymore, it's, it's too hard. Does it ever go away? No. At some point it becomes bearable. infinite then there are tons of you's out there and there's tons of me's i like that thought somewhere out there i'm having a good time, it's time, it's time. You let laws be your guide. Het is geen gezellige film, Rabbit Hole van regisseur John Cameron Mitchell. Maar ja, dat kan ook niet, want het gaat over de grootste nachtmerrie van iedere ouder: je kind verliezen. Nou, hoeveel films daar al over gemaakt zijn weet ik niet, maar dit is er dus weer een. Verschil met veel andere films is misschien dat aan de basis hiervan een Pulitzerprijs winnend toneelstuk uit 2006 ten grondslag ligt van ene David Lindsay bear. Dan moet ik trouwens even kwijt. Die man heet dus David Abbe, maar hij is getrouwd met mevrouw Lindsay. En die heeft dat zo gedaan, met die namen. Nou, dat vond ik wel leuk. Goed, uh, korte inhoud van het stuk. Uh, Becky en Howie hebben hun vierjarig zoontje verloren. Die achter de hond aan de weg opholde. Dit jongetje is door een auto uh, bestuurd door de 17-jarige Jason uh, dodelijk geraakt. Nou. En de film begint dan, zo'n acht maanden na de dood van het jochie... Het is heel herkenbaar. Hè. Beide ouders verwerken het verlies heel anders. Ze praten minder, ze raken geïsoleerd van elkaar en van de buitenwereld. Daar heeft overigens die buitenwereld ook voor de helft schuld aan... want vaak weten mensen helemaal niet om te gaan met mensen die iets vreselijks overkomen. Ja, wel de eerste weken, maar ja, daarna. En die Bekje, bekka, die is een, dat is een hele zinnige no-nonsense vrouw... maar die komt daardoor misschien wel dubbel in de problemen... want ja, dit verlies redeneer je niet even weg... En op een gegeven moment ja, moeten toch die tekeningen van het zoontje van de af. en toch die kleren weggegeven. En dat doet ze dan aan haar zwangere zus. Die wil ze niet. Ik kan me helemaal voorstellen. En die zegt dan, ja, maar misschien krijg ik wel een meisje. Oeh, nou, in ieder geval allemaal heel erg pijnlijke momenten. En uh, Becky zoekt dan die Jason op, hè. Die, dus dat, dat kind heeft aangereden en die worstelt natuurlijk ook met wat hij veroorzaakt heeft. En die tekent het van zich af in een stripverhaal waar je dan een kind in een konijnenhol laat verdwijnen en dat kind komt dan terecht in een parallelle wereld, rabbit hole vandaar ja. Nou de moeder van die Becca die probeert te helpen en die vertelt over haar pijn toen ze haar 30-jarige zoon, dus de broer van Becca, verloor, het was weliswaar een heroïne junk en hij pleegde zelfmoord, maar dood is dood en heeft een hele mooie tekst, uh, want daar heeft ze veel verdriet over en dat verdriet zal nooit weggaan, maar het verandert. En uiteindelijk uh, zegt ze, wordt het een soort steen. Eentje die je bij je kan dragen. Gewoon in je zak. En kan je je hand omheen leggen. Dat vind ik mooi. Nou goed, de regisseur heeft die beklemming... en die adembenemende benauwdheid in het huis... en tussen dat echtpaar goed getroffen. Maar ik had ontzettend last van het volgende. Ten eerste, de smaakvolle manier waarop alles in beeld gebracht is... en iedereen eruit ziet, het is allemaal vlekkeloos... En ja, ik zat naar Barbie en Ken te kijken. Sorry, dat klinkt flauw, maar serieus. Kijk naar Nicole Kidman en kijk naar Aaron Eckhart. De spitting image van die twee poppen. Ik zweer het je. En dan een gezicht waar ook nog wat gebotoxed in is. En ja, dat geeft afstand van het lijden. En dat lijden wordt ook nog eens gespeeld natuurlijk. Nou ja, die hele film ben ik op afstand gebleven en heeft er geen traan bij me gevloeid. Nou, terwijl... echt, echt hoor, ik, bij mij zit, zit alle, alle, aller, aller, aller van alle filmrecensenten. dat lied dat u in die trailer hoorde, dat is een mooi lied, hè? Dat is van Broken Bells, The Higher Road. Dat is de nieuwe band van uh, Danger Mouse, oftewel Brian Burton. Ik las ergens op internet een fan die zich behoorlijk geërgerd had aan het gebruik van dit prachtlied bij zijn, deze doomfilm. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar de tekst past wel heel goed. Luister maar.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 20 april staat er een uh, Portugese ster op de planken van de Melkweg. Rodrigo Leao. Ooit de oprichter van uh, Madradeus. De band die uh, traditionele fado-muziek mengde met popmuziek, minimal music, wereldmuziek. Heel prettig, vond ik het. Nou, Leao is voor het aller allereerste in Nederland en uh, zou eerst optreden in Vredenburg en Utrecht. Maar het is de Melkweg geworden, omdat hij liever première houdt in de hoofdstad. Nou, dat klinkt een beetje nuffig. Maar hij zegt ook uh, goede herinneringen te hebben aan de melkweg. Uit de tijd dat hij daar dus met uh, de Deus optrad. Nou, ik hoop dat hij uh, dan de Rabo-zaal wel genoeg melkwegerig vindt. En o oh jee, ik weet helemaal niet of het allemaal wel doorgaat. Want die sprinklers he, die hadden de boel daar toch onder water gezet? Half miljoen schade? Nou goed, als het doorgaat belooft het een bijzonder concert te worden. Met veel kippenvelmomenten. Nou, ik lees even voor... Leao ziet zichzelf als een muzikale ontdekkingsreiziger. De inspiratie voor zijn album Amai, de moeder... misschien, ik weet niet of ik het goed uitspreek hoor, is Portugees... vond hij bijvoorbeeld in steden en landen als New York, Goa, Spanje, Italië en Portugal... waar hij voor zijn composities gebruik maakte van geluiden van de straat... spelende kinderen, zingende vogels en soms zelfs zijn eigen mobiele telefoon. In Portugal draagt Rodrigo Leao het etiket van... Een meester in een veelzijdige muzikale wereld. Waarin invloeden uit de hedendaagse en klassieke muziek de boventoon voeren. Nou, 20 april dus in de Melkweg. Uh, Rodrigo Leao. En hier zie je samen met het uh, Cinema Ensemble en de zangeres Anna Vieira... Я скажу тебе, я скажу тебе, и ты увидишь жизнь прекрасна, но опасна, я скажу тебе, я скажу. Zingen, zeg. 20 april, in de Melkweg, staat zij daar met uh, Rodrigo Leao en het cinema-ensemble. Zeg, ook al sta ik het mezelf nauwelijks toe, hoor... maar soms traan ik toch even over Facebook... omdat ja, ik vind er vaak wel hele mooie muziek en filmpjes, uh, tips. En toen stuit ik op een stukje uit de documentaire gemaakt... voor het uh, Uur van de Wolf van de NPS door Dirk-Jan Roeleven. Dat was in 2004... Het was de documentaire uh, Dichter in de Javastraat. Eigenlijk een, een portret van de dichter Willem Wilmink... die een jaar daarvoor was overleden in 2003. Het bestaat uit een serie interviews met familieleden en vrienden... en mensen met wie hij veel samenwerkte. Nou, Willem Wilmink, we kennen hem toch nog wel, hè, was een dichter, schrijver. Volgens mij, ja, volgens hem zelf ook een zanger, dat deed hij graag. Op de accordeon zichzelf begeleidend, uh, eigen teksten zingen. Had Een eigen bandje ook, quasi modo. Nou, toen ik Nederlands ging studeren in Amsterdam, was hij net een jaar weg als docent al daar, moderne letterkunde. Vond ik hartstikke jammer. Nou, de meeste mensen kennen hem van zijn werk, hè, dat hij deed in de schrijversgroep voor uh, programma's als de Stratenmakers op Zee show het Klokkenhuis. He, de film van Ome Willem, Sesamstraat, Jejeje, -je -je, De Bom voorheen, De Kindervriend, Kinderen voor Kinderen. Hij nou, schreef ook heel veel liedjes voor musicals. Nou, met zijn beentje modo was hij ooit mijn gast, begin jaren negentig, in het programma Alleen op Vrijdag. Op Radio 2 was dat, dat ik toen presenteerde. En later gebeurde er nog iets bijzonder uitzonderlijks. Um, ik presenteerde een tijdje een van, well, volgens mij, maar het een, de eerste horizontale programma's op Radio 2. En dat heette. Puntje, puntje, puntje met een ander. Dagelijks werd er dan uh, op die puntjes de naam van een andere presentator ingevuld. Van een andere homop ook. Hè? Dus ik was, nou, ik weet niet meer, woensdag? fijn. Adeline met een ander dus. En op een keer hadden we Willem Wilmink uitgenodigd. Maar die wilde helemaal niet komen. We veel te ver gedoe. He, laat mij lekker in Twente zitten, val me niet lastig. Nou, zoiets. Oké. Okay. Sorry, wisten we helemaal niet. Maar op een gegeven moment belde die dus... Op dat hij wel wilde komen. Nou, ik was helemaal verbijsterd. Nou, prima. Misschien was het bezoek met uh, Quasimodo... zo goed bevallen dat hij uh, met zijn hand over zijn hart streek. Wie zal het zeggen? Het was niet een makkelijke man. Goed, hij kwam dus. Nou, we praten, we draaiden plaatjes. Hij had poëzie meegenomen. Er was ook net een verzamelbundel van hem verschenen. Uh, niet, niet alleen met gedichten van, van zichzelf, maar ook... Uh, uh, gedichten van anderen. Ik heb de liefde lief, ik heb hier, De mooiste liefdesgedichten uit de Nederlandse en de Vlaamse poëzie. Samengesteld door Willem Willing. Ik heb je hem hier nog steeds bij me. En op een gegeven moment koos hij uh, een gedicht... van de Zuid-Afrikaanse dichteres Elisabeth Eibers. Mamek Tommy heet het gedicht. Over een vrouw die haar borst verliest... in de spiegel kijkt... denkt aan de Amazones... tot haar vriend zijn hand op de lege plek legt. Nou, Willem kon het gedicht niet uitlezen... Zijn brok is een keel, werd een traan. Te ontroerd. Nou, in de documentaire, hè, dat portret over hem... gebeurt eigenlijk hetzelfde met de acteur Joost Prinsen. Hij vertelt over het lied Ben Ali Libi. Ben Ali Libi was natuurlijk ook een, een, een, een, een meesterwerk. Hij, eh, dat daar kwamen we tegen een of andere historische uh, dingen... over de oorlog, dat de Duitsers... een, een Gogelave gast hebben die ben Ali, zich Ben Ali-Liby noemde. De professor Ben Ali-Liby, zoals goochelaar zich altijd professor noemde. Toen zei Willem: Ja, je zou eigenlijk moeten bedenken, zei hij, dat uh, die Duitsers die wilden het duizendjarig Rijk stichten, maar we kunnen geen zaken doen als we niet eerst een gogelave bruiloften en partijen uit de weg hebben geruimd. Dat is een absurd idee. Daar zou je eigenlijk een lied over kunnen schrijven, zei hij toen. Ook een beetje raar is dat je dan zegt: dat ik ga een lied over schrijven. Maar ik natuurlijk, ja, dat moet je meteen doen, dat moet je meteen doen. Maar dat kwam niet. Dus ik heb nog wel eens gebeld. waar blijft dat gedicht over Ben Ali Dibi, weet je wel? En maar na een half jaar had hij het nog steeds niet geschreven. Dat was dan kennelijk toch te, te lastig. Toen had ik een list bedacht. Toen heb ik zelf het gedicht geschreven. En uh, ik heb het gelukkig niet meer. Zodat, uh, ja, ik kan natuurlijk helemaal niet uh, dichten alleen op Sinterklaasniveau. Maar ik kende hem een beetje, dat liet hij niet op zich zitten. En toen had ik per keer in de post eh, op een lijst van artiesten... in de oorlog vermoord staat een naam waarvan ik nog nooit heb gehoord. Dus keek ik er vol verwondering naar. Ben Ali Libi, goochelaar. Met een lach en een smoes en een goocheldoos en een alibi... dat hij zorgvuldig koos, schaalde hij zijn kost bij elkaar. Ben Ali Libi, de goochelaar. Toen vonden de vrienden van de weduwe Ross... dat Nederland nodig moest worden verlost... van het wereldwijd joods bolsjewistisch gevaar. Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar. Wie zo dik als een duivel van bloem had verstopt... kon zichzelf niet verstoppen toen haar hart werd geklopt. Op straat stond een overvalwagen klaar voor Ben Libi, de goochelaar. In het concentratiekamp heeft hij misschien zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien met een lach en een smoes, een misleidend gebaar. Ben Ali Libi, de goochelaar. En altijd als ik een schrijver zie met een alternatief voor de democratie... denk ik, jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar... voor Ben Ali Libi, de goochelaar? Voor Ben Ali Libi. Die arme spiel. Hij rust in vrede. God hebben ze ziel. Van die dingen. <totstuk> Was het nummer Netty van de Amsterdam Klesmer Band. Nou, het staat te vinden op het album Zara. Het was naar mijn idee Laurens Frikamp, die als eerste kwam aankakken met James Blake. Hè, in zijn uh, hoekje Nieuwe Meuk. En nu heeft hij een ander Brits talent, dat volgens hem groot gaat worden, heeft hij uh, ook al wat van gedraaid. Jamie Woon, weer een J is zoon uit een uh, muzikaal nest. Maal zat in de jaren 60 in een folkband... en deed ongelooflijk veel backing vocals bij bekende artiesten. Tot op de dag van vandaag volgens mij. Enfin, die Jamie die kan ook mooi zingen, maar hij kan nog meer. Hij produceert en componeert ook allemaal zijn muziek. En meestal doet hij dat dan met een loopapparaat. Helemaal uh, je eigen sound opbouwen. Kijk maar op YouTube naar de, de clip Spirits. Het is echt hartstikke knap. Ik ken alleen uh, Signe Tollefsen die dat ook uh, live erg mooi kan. Goed, op 18 april komt uh, zijn uh, uh, eerste album uit. En het uh, titel is uh, Mirror Writing. En hij heeft er al een paar nummers uh, van het net opgestuurd... En ja, hoe omschrijf je zijn muziek? Nou, zelf zegt hij... R&B is groove-based vocal-led music. I don't know. Spiral van Jamie Woon. Ik zit natuurlijk met de koptelefoon op te luisteren. En dat is dan, uh, dan maakt hij dat optimaal gebruik van uh, stereo. Hè? Dus het ene hoort, het andere hoort. Het is heel duizelig makend. Nog een tip van Lauw, Uit de States. de Step Kids. Uh, dat zijn uh, drie niet al te aantrekkelijke boys, maar wel erg muzikaal. En wat maken ze? Nou, de Step Kids Groove is een fusie fusi van punk en jazz West Afrikaanse en 1960-folk, neo- en classic-soul, classic-funk en twintigste-eeuws-klassiek en... Oh ja, ze doen alles zelf. Produceren, engineeren, opnemen, et cetera, et cetera. waren dat. Shadows on behalf. Een tip van Lauw. Uh, maar uh, we zijn aan het einde gekomen. Ik dank uh, Joop, Joop Scholten voor de techniek. En Thomas van Vliet voor de regie en alle andere hand- en spandiensten. Hij mij bijvoorbeeld aan het uitleggen hoe een smartphone werkt. Want dat vind ik nog ingewikkeld ook. Maar dan kan ik ook gaan, gaan twitteren. En dan kom ik helemaal nooit meer van de beeldschermen af. Whatever. Uh, vergeet onze website niet, hè? www. Oh, nee, nee, ja. www.adelinevallier.nl u kunt ook mailen naar hetgoedeven.kro.nl. En wij zijn er volgende week weer. Wie heb ik volgende week? Nou, als me dood. Ik weet het niet. Dat is een verrassing. Eh. Uh...